Zes uur, Ewald de Jong met het NOS-journaal. Een op de vier toezichthouders in de zorg verdient meer dan de norm van de eigen beroepsvereniging. Het vakblad Skipper zegt dat 151 toezichthouders boven de norm van 10.000 euro per jaar betaald krijgen. 27 voorzitters van een raad van toezicht krijgen meer dan de afgesproken 15.000 euro. Het bedrag dat toezichthouders bij de 100 grootste zorginstellingen samen verdienen... is de afgelopen drie jaar meer dan verdubbeld naar 6 miljoen euro.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 18 organisaties eisen in een brief aan premier Noda... dat het geld wordt besteed aan andere projecten... om het rampgebied er weer bovenop te helpen. Met het geld wordt nu de walvisvloot extra beveiligd en bewapend... voor de strijd met milieuactivisten op zee. Op een veiling in Londen is een schilderij van Pieter Breugel de Jonge... verkocht voor 7,9 miljoen euro. Dat is een record voor de Vlaamse meester. Het is niet bekendgemaakt wie de nieuwe eigenaar is... van het gevecht tussen carnaval en vaste... Het schilderij is een interpretatie van een werk van zijn vader Pieter Bruegel, De Oude. Het weer bewolkt en regenachtig, maar later vanochtend droog. Vanmiddag in het noordelijke deel buien met kans op hagel, onweer en zware windstoten. Vooral aan zee kan het flink waaien. Het wordt een graad of zeven. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio in Journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Woensdag 7 december, goedemorgen, nog één dag. En dan beginnen ze in Brussel aan die belangrijke eurotop. EU-president Van Rompuy heeft al een voorzetje gegeven. Hij ziet wel wat in de plannen van Merkel en Sarkozy... maar wil geen nieuw Europees verdrag. Wat hij wel wil, dat hoort u van correspondent Chris Ostendorf. minister, de Jager van Financiën is het met Van Rompuy eens... omdat haast is geboden, u hoort de minister straks. Ook over het debat van vandaag in de Tweede Kamer... over de crisis van financieel woordvoerder van de PvdA, Ronald Plasterk... hoort u welke boodschap Rutte en de jager meekrijgen naar Brussel. In Moskou is er weer gedemonstreerd tegen en ook nu voor premier Poetin... Correspondent Kisha Hekster stond tussen beide groepen. U hoort haar verslag. En over de oppositie in Rusland praten we met Ruslandkenner Alexander Munninghoff. Sommige toezichthouders in de zorg, u hoorde dat net, verdienen veel te veel geld. Het onderzoek blijkt ook vaak dat niet duidelijk is wat ze doen voor dat geld. Spreken straks de onderzoeker. In Heerlijk wordt zo dadelijk begonnen met de sloop van een deel van het winkelcentrum. Onze verslaggever Mark Robin Visser is daarbij. Nog twee weken voor de ruimtereis van André Kuipers. U hoort straks hoe hij zich voorbereidt. En u hoort hoe de goede doelen in deze crisistijd toch nog zoveel geld hebben opgehaald. Kijken vooruit Ajax-Real Madrid. En er is een opmerkelijke oproep aan Edwin van der Sar... ...om zich het lot van een Syrische keeper aan te trekken. Daarover hoort u dit Radio 1-journaal tot half tien. U kunt ons volgen via internet, nos.nl of via Twitter. En daar heten we NOS Radio 1. Minister De Jager van Financiën is positief over een plan voor strengere begrotingsregels voor de Europese lidstaten zonder dat daarvoor het Europees verdrag hoeft te worden aangepast. EU-president Herman van Rompuy ziet mogelijkheden om de regels voor het maximum begrotingstekort van een land aan te scherpen binnen het verdrag. Een goede oplossing, al dus de jager, want hij is bang dat een eventuele wijziging van het totale Europese verdrag te veel tijd gaat kosten. Je hebt een aantal landen in Europa die voor een volledige verdragswijziging inderdaad heel veel tijd nemen. Ook in Nederland kost dat overigens meer tijd. En deze crisis hebben we nou eenmaal niet zoveel tijd. We moeten snel dat krachtig maatregelen nemen. En als we nou juridisch net zulke sterke afspraken kunnen neerleggen via een beperkte snelle verdragswijziging, ja, dan is dat natuurlijk prima. Europese leiders vergaderen morgen en overmorgen er weer over... en dan zal ook dit plan voor het begrotingstekort... dat bedacht is door Duitsland en Frankrijk worden besproken. Volgens minister De Jager, gisteravond in Nieuwsuur... zal één eurotop niet voldoende zijn om de Europese crisis op te lossen. Deze crisis is ontstaan door 10, 15 jaar achterblijvend beleid... economisch beleid, tekortschietende begrotingsdiscipline. Dat heb je niet in één top opgelost. ja. Doe, doe jij maar. Uw president van Rompuy denkt dat de maatregelen van Duitsland en Frankrijk relatief makkelijk kunnen worden ingevoerd. De Britse premier Cameron ziet dat anders. Hij heeft al gezegd een verandering in het verdrag te blokkeren als dat betekent dat Europese belangen worden veiliggesteld. Ten koste van die van Groot-Brittannië. If they choose to use the European treaty uh, to do that, then obviously there will be British safeguards and British interests that I will want to insist on. And I won't sign a treaty that doesn't have those safeguards in it around things like, of course, the importance of the single market and financial services. In Moskou was het gisteravond nog lang onrustig... nadat de politie fel had ingegrepen bij demonstraties tegen Poetin... en zijn partij Verenigd Rusland. Op een groot plein in Moskou werd nog tot laat in de avond gedemonstreerd. <tieden> Vooral jongeren gingen de straat op voor dat correspondent Kiesje Hekster. Nou, het zijn vooral jonge mensen die heel boos zijn over de vervalste parlementsverkiezingen van afgelopen zondag. Het is de internetgeneratie die genoeg heeft van de Poetin-show. Die ze zien op de televisie, die door de regering gecontroleerd wordt. En waarop het lijkt alsof alles in Rusland perfect is. Zij zijn aangesloten op internet. Weten dat Rusland ook corrupt is. Dat de machthebbers misbruik maken van hun macht. En daar hebben ze genoeg van. En ook voor de komende dagen staan demonstraties gepland. De demonstranten zijn niet van plan op te geven. Ondanks dat er dus de afgelopen dagen honderden, 800 alleen al in Moskou van die jongeren zijn opgepakt. Sommige van hen zijn ook al veroordeeld tot celstraffen van twee weken. Maar ze hebben aangekondigd de komende dagen door te gaan. En er staat voor aanstaande zaterdag een hele grote demonstratie op het programma. Dan naar Eichland in het historisch centrum van Kampen heeft gisteravond urenlang een grote brand gewoed. Het vuur ontstond in een schoenenwinkel aan de Oude Straat, vertelt de bedrijfsleider. Ja, er is een brand uitgebroken uh, na sluitingstijd. En ik uh, werd gebeld uh, dat in, ergens achter in de pand bij ons of bij een van de naastliggende panden brand uitgebroken is. Het, het ziet er uh, heftig uit. Ja, maar uh, leer en rubber, hè? dat uh, brandgoed. goed. En ook de burgemeester van Kampen moest met leden ogen toezien hoe het vuur zich verspreidde. Nou Kampen is een hele gezellige stad en dat betekent dat we hier uh, heel wat plezierige avonden uh, kunnen doorbrengen dan deze. Uh, tegelijkertijd dit soort incidenten gebeuren. Ik uh, bewonder uh, zeg maar de geweldige inzet van alle diensten die er ook toe heeft geluid dat uh, de schade zoveel mogelijk nog beperkt is gebleven. In een uh, historische binnenstad of brand natuurlijk altijd direct uh, heel erg risicovol omdat het vuur lastig te bestrijden was... duurde het lang voordat de brandweer het vuur onder controle had. Rond één uur kon het zijn brandmeester worden gegeven... zegt een woordvoerder van de hulpdiensten. Het de brand inmiddels onder controle. Dat houdt ook in dat de bibliotheek vooralsnog lijkt gered. Dus op dit moment is het een kwestie van waarschijnlijk heel lang nog nablussen. Maar het ergste leed lijkt geleden. De brandweer heeft even overwogen om die bibliotheek... van de Theologische Universiteit te ontruimen. Maar dat was niet nodig. Voor het eerst heeft de Eindhovense priester Jan Pijenburg... een interview op televisie gegeven. Dat deed hij samen met zijn vriendin, Drees van Dijk, bij Pauw Witteman. Het bisdom Den Bosch heeft de 81-jarige priester onlangs uit zijn ambt gezet... omdat hij weigert zijn relatie te beëindigen. Een relatie die trouwens al jaren bekend is bij het bisdom. Pijenburg vertelt hoe hij ontdekte dat het celibaat niets voor hem is. Ik ging zondagsmiddags wel eens een keertje zwemmen. Uh, en dan lag ik uh, daar op, op de, uh, de grasoever een uh, handdoek onder mijn hoofd gerold. En dan keek ik links en rechts. En daar lagen jonge stelletjes naast elkaar, op elkaar, overal. En ik was de enige die dit al lag. Voor Trace van Dijk was het geen probleem dat hij bij een burgerpriester was. Ik weet nog, toen ik in 26 was... toen uh, en ik er aan toe was om... Uh, ik zou daar wel graag een, een, een lieve band tegenkomen... En toen bad ik, God geef dat, dat die man die ik dan ga ontmoeten en waar ik mee zou willen trouwen, dat hij dan net zo religieus geaard is als ik. Dat was mijn wens. En die was vervuld. En hoewel de hun relatie voor de kerk verboden is, kreeg het stijl destijds wel de zegen van Bisschop Bekkers. Dus wij kwamen binnen en ik zei: nou, Wij komen vertellen dat, wij, dat ik niet wil trouwen, dat ik niet uit mijn ambt wil, maar dat we wel samen verder willen. Mm -hmm. Uiteindelijk zei hij, kniel hier maar neer en je krijgt mijn zegen. En dan kreeg je die grote, stoere handen van bekkers op je hoofd. Toen is onze auto naar huis gedanst en was voor ons heel de weg open. De situatie ligt nu even anders en Pijenburg is geschorst. Hij weigert zijn relatie te beëindigen en daagt de kerk nu voor de rechter. De invallen van de NMA die gisteren zijn gedaan bij KPN, Vodafone en T-Mobile... komen na meldingen van klokkenluiders die zich hadden gemeld bij het programma Nieuwsuur. Een van de klokkenluiders is een directeur van een groot telecombedrijf. Hij zei tegen Nieuwsuur dat hij de prijsafspraken heeft zien plaatsvinden. In genoemde functie heb ik prijsafspraken tussen de telecomaanbieders KPN, Vodafone en T-Mobile waargenomen. Er zijn maar weinig mensen die bekend zijn met de details van de prijsafspraken... Ik heb met meerdere van hen direct samengewerkt. De klokkenluiders kwamen in contact met Nieuwsuur via PVV-kamerlid van Bemmel. Die deed het afgelopen half jaar onderzoek naar de telefoonbranche. Het begon in het voorjaar. En wat, wat we toen zagen is dat een aantal telecomproviders... zomaar in één keer, dus diensten die, waarvan ik dacht nou die horen gratis te zijn... Nee, ik praat over YouTube, WhatsApp, uh, Skype, die wilden ze gaan belasten. Open en vrij internet werd bedreigd. En wij hebben daar natuurlijk als Kamer hè, middels een debat echt een stokje voor gestoken. Van Bijmel wil dat er echte concurrentie plaatsvindt op de telecommarkt. Nou, linksom of rechtsom zullen we keihard concurrentie moeten introduceren in die markt. We moeten maximaal als Kamer zorgen dat nieuwe toetreders kunnen concurreren. En dat is volgens Van Bemmel nu niet het geval. De Nederlandse mededingingsautoriteit onderzoekt nu of er prijsafspraken inderdaad gemaakt zijn. En als dat zo is, dan kan de NMA flinke boetes opleggen... en kunnen ook consumenten schadevergoeding eisen, vertelt hoogleraar Rijn Wesseling. Het is zelfs zo dat um, een inbreuk op de mededingingswet, zelfs zo'n kartelinbreuk... niet noodzakelijkerwijs leidt tot schade. Maar als er schade, als er een inbreuk wordt vastgesteld... en er wordt vastgesteld dat consumenten schade hebben geleden... dan hebben die consumenten recht op vergoeding van die schade. Tien jaar geleden kregen KPN, Vodafone en T-Mobile al boetes van miljoenen euro's opgelegd van de NMA na prijsafspraken. Hugo Chavez is niet zo blij met een advertentiecampagne van kledingmerk Benetton. Waarop hij zoenend staat afgebeeld met de Amerikaanse president Obama. Misschien wel pijnlijke fotodrukage zou je denken voor zo'n machtige leider als die van Venezuela. Maar dat is niet waar hij zo druk om maakt. Aan president Obama. Ja, daar kon hij dus wel om lachen. Chavez vroeg zich hardop af wat die mensen van Bennett dan eigenlijk verkopen. Ze hebben me niet eens een stropdas gestuurd. Ze hadden me op zijn minst een stropdas kunnen sturen voor kerstmis, want dus de president. En de president gaat ook nog in op die cursus op de poster. Het was een vluchtige zoen, zegt hij lachend. En ik had daarbij ook nog mijn ogen dicht. Ah, maar is een piquito, hoor. een piquito. Ja. Tot slot het financiële nieuws. De beurs op Wall Street bode gisteren aan het eind van de handel. Want het gemengd beeld, de Dow Jones sloot met een winst van 0,4%. De Nasdaq, technologieindex, sloot 0,2% lager. De Nikkei in Japan staat inmiddels 1,2% in de plus. is zover het nieuwsoverzicht. Kunt u nog eens beluisteren via onze website nos.nl slash radio1. En daar vindt u de podcast. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. 13 minuten over 6. Winnaar, um van de editie 1 van de Voice of Holland. In België loopt nu ook de Voice, zo heet het daar, op televisie. En nu is daar de roep om een aanpassing van de regels. Drie zusjes hebben namelijk met het nummer Halleluja... een indrukwekkende auditie achter de rug. Maar het programma is alleen bedoeld voor solisten en duo's. De kijkers in Vlaanderen hebben de afgelopen dagen massaal gereageerd. Ze willen dat de zusjes, Gabriella, Elisabeth en Alexandra Vinken... alsnog als trio verder mogen. Bedenker van de show John de Mol zegt dat het productiehuis... en de Mol België beslist op basis van de reacties. Nou, vooralsnog is er geen besluit genomen. Wij luisteren naar Ben Sonders. Ja, ja. Ben Sanders met dry Rice. Gaan we daar heerlen voor de eerst vanochtend naar Mark Robin Hij is daar al vroeg, want al vroeg wordt ook begonnen met een deel te slopen van dat winkelcentrum. Mark Robin, goedemorgen. Goedemorgen Marcel. In de regen zo te horen. Je hoort het, hè. Het is een beetje nat, een beetje natte troep wat op mijn dienstparaplu neerkomt. Als ik hier dan zo rondloop in die natte sneeuwprut troep. Dan denk ik toch maar, het is toch altijd maar fijn om een, een dak boven je hoofd te hebben. Waarin je al dan niet gewenst nog eens een keer rustig kan omdraaien. En dat geldt in ieder geval voor de bewoners van die flat bij het Loon niet. Ja, die hebben nog wel een dak boven hun hoofd, maar niet hun eigen dak. Die hebben de nacht met mij samen doorgebracht in dit hotel waar ik nu voor rondloop. Het is hier nog heel rustig. Ze liggen misschien nog op één oor, maar slapen ze ook, vraag ik me af. Ik denk dat uh, velen er wel wakker van liggen, van uh, wat daar allemaal uh, gebeurt. En vandaag ook uh, op de agenda staat met die sloopwerken. Laten we nog even, uh, voor de mensen die uh, het nog niet helemaal uh, weten... ik kan me bijna niet voorstellen, maar toch maar even voor de zekerheid... luisteren naar uh, burgemeester uh, De Pla van Heerlen. Het feit dat de meetgegevens geven aan dat de druk op de pilaren nog steeds enorm aan het toenemen is. En dat betekent dat er eigenlijk sprake is... van een verdere verslechtering van de situatie. En dat heeft bij mij als burgemeester de conclusie ondersteund... dat een gecontroleerde sloop van het onveilig gedeelte... van het winkelcentrum van het loon te verkiezen valt... boven een spontane verzakking of instorting. Ja, nou, het gaat dus gebeuren vandaag. Eh, een gecontroleerde sloop van althans een gedeelte van dat winkelcentrum. En eh, ja, ik zeg dan altijd maar in dit soort situaties KWW nu wat werd. Je weet niet hoe het gaat. En uh, er is natuurlijk in het verleden ook al eens gezegd van... het valt allemaal wel mee en toen viel het weer niet mee. Hoe zullen de bewoners en uh, de winkeliers daar uh, over denken? Ik ga eerst uh, de mensen hier bij het hotel maar eens even opvangen. Eens kijken of ik er een paar uh, te spreken kan krijgen. En dan gaan wij naar het loon, het winkelcentrum. Ja, en, en Mark Robin, je gaat dat bijwoners beginnen al vroeg met die sloop, geloof ik. Uh, hoe hoe ja, gaat dat zeker. gebeuren? Weet je, dat gaat heel omzichtig. Want ze moeten de rest natuurlijk wel laten staan. Hey. Ik heb geen idee, Marcel. Ik heb wel eens gekeken naar dat. Er is een serie op Discovery of op ja. National Geographic, geloof ik. Dat ging ook over slopen. Ja, dat gaat niet zo omzichtig. Maar dat <laughs> ging toch? Dat ging meestal met springstof. <laughs> ik denk niet dat, dat, dat, ze dat, hier, dat ze dat hier gaan doen. Maar ja, ik heb, moet je eerlijk zeggen, ik heb er geen verstand van. We gaan laten ons dat straks allemaal gewoon uitleggen hoe ze dat gaan doen. Ik geloof wel dat er een soort knipschaar, een betonknipschaar. Bij, bij betrokken is. En dat is een heel groot apparaat wat uh, muurtjes uh, door midden knipt. Of zo, iets dergelijks. Maar ik moet je eerlijk zeggen dat ik het niet weet, Marcel. Wij zijn zeer benieuwd met jou. En volgen je ik vandaag ook. daar bij dat winkelcentrum met loon. Okay. In hele Marco BVSO, u hoort uitgebreid hem van hem vanochtend. Door voorzichtig. Tien minuten voor half zeven. Kroatië ondertekent deze week het toetredingsverdrag met de Europese Unie. Als alles goed gaat, wordt het Zuidoost-Europese land op 1 juli 2013 het 28ste lid. Ondanks dat het verdrag, uh, in het verdrag staat dat de toetreding niet helemaal vast... Kroatië moet eerst nog uh, aan een aantal voorwaarden voldoen... voordat het zich officieel lid van de Europese Unie kan noemen. Op het schiereiland Istrië zijn ze al heel lang gewend aan de Europese Unie. Italië en Slovenië liggen om de hoek en de toeristen uit heel Europa... komen hier sinds mensenheugenis om te genieten van de Adriatische Zee... het moderne Opatia en de pittoreske vissersplaatsjes. We zijn de bakermat van het toerisme in Kroatië... Hier is het allemaal begonnen. En dat zegt Jasna Duricic-Sankovic, de directeur van het toeristenbureau van Opatia. En die traditie zie je hier overal. In de oude villa's, in de parken en aan de namen van beroemde bezoekers uit het verleden. De Russische schrijver Anton Tjechov, de Britse schrijver Lord Byron en de Oostenrijkse keizer frans Jozef. Maar hoe zit het met de toekomst? Ik zou niet zeggen dat Kroatië er als land 100% klaar voor is, zegt Jasna Doricic. Maar de toeristische sector is dat wel. Ik denk dat het toerisme één van de economische terreinen is die het best is voorbereid op de EU. Als het aan de Kroaten ligt is hun land dus over anderhalf jaar lid van de Europese Unie. Maar zover is het nog niet. Om teleurstellingen als met Roemenië en Bulgarije te voorkomen moet er nog een boel gebeuren. Corruptiebestrijding bijvoorbeeld en hervorming van de economie. Naast het toerisme is de scheepsbouw een van de pijlers van die Kroatische economie. Hier op de werf 3 mei in Rijeka maken ze schepen voor de Scandinavische markt. De werf is erg belangrijk voor Rijeka, vertelt de directeur Edi Kutsjan. Deze stad leeft met de werf. Er werken hier 2500 mensen en dan zijn er nog meer dan 200 toeleveringsbedrijven. Al die mensen geven geld uit in de stad. Ze betalen belasting. Er is werk genoeg. De orderportefeuille is redelijk gevuld. En toch klopt er iets niet. Het is een staatsbedrijf en dat mag niet van de Europese Unie. De 3 mei moet privatiseren. We privatiseren nu als gevolg van overeenstemming met de Europese Unie, zegt Kucan. De Kroatische regering moet de eisen vervullen om lid te worden van de EU. Er zijn geïnteresseerden, maar het economische tijd zit tegen. Directeur Kucan is bang dat de werf daardoor veel minder zou opleveren dan in betere tijden... Maar Brussel heeft haast. Eerlijk gezegd vind ik dat er te veel druk wordt uitgeoefend, zegt Koerchan. Maar ja, als de Kroatische regering dit is overeengekomen met de EU... dan moeten we ons daaraan houden. En nu moeten we hier razendsnel weg, want er komt een enorme kraan aangereden. De toekomst is dus onzeker. En dat leidt tot grote onzekerheid voor de werknemers van de werf. Zij weten niet of ze hier over anderhalf jaar nog zullen werken. Een man met een enorme voorhamer in de ene en een lasapparaat in de andere hand. Die zegt dat hij bang is voor zijn toekomst en die van zijn dochtertje. Als het hier fout gaat, zegt hij, waar moet ik dan heen met mijn 41 jaar? Gaan werken als bewaker in een supermarkt voor 400 euro in de maand? Mijn huur is alleen al de helft. Iemand zijn heel veel mensen we werken hier experts. Die zouden het bedrijf op de rails kunnen krijgen. Maar de regering wil niet naar ze luisteren. Die stopt het geld in de zak. En dat is het. Correspondent David Jan Godfal was dat vanuit Kroatië. Gisteravond werd bekend dat de oud-president van Kroatië, Sanader, vrijkomt op boertocht. Sanader werd vijf maanden geleden gearresteerd op verdenking van fraude. De strijd tegen corruptie is een van de voorwaarden. die Europa stelt aan het lidmaatschap van Kroatië. Het NLS Radio 1 Journal. Sport. Chelsea heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van de Champions League. Engelsen waren in eigen huis met 3-0 te sterk voor Valencia. Valencia wordt de derde in de pool en gaat verder in de Europa League. Ook Olympique Marseille en Zenit St. Petersburg bereikten de volgende ronde. Vooral het succes van de Fransen was opmerkelijk. Olympique werkte bij Borussia Dortmund een 2-0 achterstand weg... en maakte de winnende en vooral ook verlossende treffer drie minuten voor tijd.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 Ik denk dat je ten eerste eerst naar jezelf moet kijken. Ik ben hoofdverantwoordelijke. En daarna ga je dan in overleg uh, waar het eventueel mis is gegaan. Een blessuregolf bij de Amsterdammers mag voor Frank de Boer dan een onaangename verrassing zijn. Inspanningsfysioloog Raymond Verheijen had er al rekening mee gehouden. Hij werkte eerder bij diverse Europese topclubs en hij voorspelde de problemen al van het zomer. Wat zij gedaan hebben in de voorbereiding is uh, hard getraind... Met spelers die net terugkomen van vakantie, ook twee keer per dag getraind. Daarnaast ook oefenwedstrijden gespeeld, waarbij spelers nog vermoeid waren van de training van de dag ervoor of de week ervoor. Frank de Boer gaf dat zelf namelijk ook aan in interviews. Van, in Duitsland hebben ze twee oefenwedstrijden gespeeld die heel matig waren. Waarbij hij ook aangaf van de spelers waren moe voordat we de wedstrijd begonnen. Uh, met als gevolg dat je langzaam maar zeker ook uh, de blessures zag opstapelen. Kijk, je kan altijd wel een paar blessures hebben in een seizoen. Maar vanaf de voorbereiding tot aan nu is het gewoon één grote aaneenschakeling van spierblessures. Ja, en dat heeft gewoon zijn oorsprong in de voorbereiding. Veel te hard getraind. De clubarts van Ajax, Edwin Goedhart, vindt het helemaal niet zo dat er enorm veel spierblessures zijn. Hij, het lijkt alleen zo, zegt hij zodat als wij uh, voor belangrijke wedstrijden staan, dan valt het op. Ook omdat het zeg maar, dicht bij elkaar komt. En het feit dat er uh, spelers zijn op dezelfde positie zitten. Zodat je inderdaad daar banken uh, komt te lopen. Daarbij is het zo dat we heel veel uh, spelers hebben uit de eerste groep. Waar het zeg maar, de andere jaren wat meer uit uh, ook de reservegroep kwam. En dat valt nog veel minder op. Dus het, het, het is natuurlijk altijd iets. En dat vind ik ook uh, ik wel met Frank eens. Dus je moet altijd wel gaan kijken naar uh, waar het door komt. Is er nou uh, bepaalde oorzaken voor aan te wijzen? Zijn er uh, dingen die je moet veranderen? Want dingen ontwikkelen. Hè? Dus je moet ook kijken of je daarin verbeteren kunt. Maar wij doen zeg maar, uh, ook in de preventie en in het herstel. geen dingen anders dan de afgelopen twee jaar. Ja, volgens de clubas is er zelfs eigenlijk helemaal niets aan de hand. Maar er komt wel een onderzoek. Nou, Ajax is dus niet op zijn sterkste. Real Madrid zal vanavond in de arena ook niet in de sterkste opstelling spelen. Trainer José Mourinho heeft een groot aantal sterren thuisgelaten. Onder wie Cristiano Ronaldo, Ica Casillas en Sergio Ramos. Bij spel is Ajax zeker van de tweede ronde in de Champions League. De Nederlandse handbalsters hebben bij het WK in Brazilië... hun tweede overwinning geboekt. In Baruri won Oranje met 32-20 van Kazachstan. Verslaggever Richard van der Mane. Over Kazachstan waren vooraf wat twijfels bij de Nederlandse ploeg. Maar al snel bleek dat Oranje over veel meer kwaliteit beschikt. Vanaf het begin dicteert de ploeg van bondscoach Henk Groener het duel... dat zeer eenzijdig is. Oranje speelt geconcentreerd, gretig en met veel aanvallende druk. 18-8 bij rust op het eind 32-20. En na het tegenvallende resultaat van zaterdagavond tegen Spanje... is Nederland steeds beter in het toernooi aan het komen. Oranje zo goed als zeker geplaatst voor de laatste 16. En daarmee komt ook het Olympisch kwalificatietoernooi... in mei volgend jaar steeds iets dichterbij. En vanavond komen de Nederlandse vrouwen opnieuw in actie. Dan is titelverdediger Rusland de tegenstander. Basketballers van Groningen hebben ook hun vierde wedstrijd in de Europa Cup verloren. In Thessaloniki was Aris BSA met 79-58 te sterk. En door deze nederlaag is de Europese avontuur voor de Nederlandse ploeg nu definitief voorbij. Tot slot, de Amerikaanse skier Ted Ligety heeft de wereldbekerwedstrijd Reuze in Beaver Creek gewonnen. Hij was op de Amerikaanse piste net iets sneller dan de Oostenrijker Marcel Hirscher. En de Noord-Kietil Jansroet werd derde.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 Het Griekse parlement heeft ingestemd met de begroting voor volgend jaar. De regering van premier Papadimos wil het begrotingstekort terugdringen van 9 naar 5,4 procent. In de nieuwe begroting zijn daarom forse bezuinigingen en belastingverhogingen opgenomen. Goede doelenorganisaties hebben vorig jaar meer geld opgehaald dan in het jaar ervoor. Ruim 3,7 miljard euro. Dat is een stijging van een kleine 5 procent. Doordat de organisaties in 2010 minder subsidie kregen, hadden de goede doelen toch minder te besteden. En één op de vier toezichthouders in de zorg verdient meer dan de norm van de eigen beroepsvereniging. 151 toezichthouders krijgen meer dan de norm van 10.000 euro per jaar betaald. Bedrag dat toezichthouders bij de 100 grootste zorginstellingen samen verdienen... is de afgelopen drie jaar meer dan verdubbeld naar 6 miljoen euro. Het zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. Het is bewolkt en op verschillende plaatsen regent het. Er staat een matig tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten tot westen. Langs de westkust en op de wadden is de wind hard tot stormachtig, windkracht 7 of 8. De neerslag trekt langzaam oostwaarts en vanmiddag zijn er in het zuiden droge perioden met tijdelijk wat zon. Over het noorden trekken veel buien en blijft het overwegend bewolkt. Tijdens buien is kans op hagel en onweer. In de middag trekt de wind verder aan en is er kans op zware windstoten. Het noordwestelijk kustgebied maakt in de namiddag kans op een westerstorm. Alleen in het zuidoosten van het land waait het minder hard. De temperatuur stijgt naar 6 graden in het noordoosten... en 9 graden in het zuidwesten. Morgen begint de dag overwegend droog. In de middag volgt vanuit het westen regen... en de maxima komen uit tussen 7 en 10 graden. ANWB Verkeersinformatie. De ochtendspins begint met dagelijkse files. Bij Den Haag, bij Rotterdam en bij Amsterdam... die zijn allemaal zo'n 2 à 3 kilometer lang. Het meest opvallende is, het aan, is de aandrijding zojuist gebeurd op de A4. Vanuit Den Haag naar Amsterdam, net voorbij Dam, ging het mis...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 Good thinking. Goedemorgen, het is drie minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie kan aan de slag. Zijn plannen voor de nationale politie zijn aangenomen in de Tweede Kamer. De voorzitter van de politiebond ACP is verrast dat Opstelten... de hele kamer voor zijn plannen wist te winnen. We zijn natuurlijk tevreden, maar wel een beetje verrast, want dit leek aanvankelijk niet de stemming te worden. Ja, er was veel kritiek op met name de positie van die burgemeester, of die wel voldoende zeggenschap kreeg over ja, het veiligheidsbeleid in zijn gemeente. Vindt u nu dat er ja, aanpassingen zijn gekomen uh, die ook een verbetering zijn op dat vlak? Ja, ik denk dat de Kamer op dat punt uh, zijn punt gemaakt heeft. Er zijn flink wat aanpassingen in de wet gekomen die die positie versterken, ook die van de gemeenteraad. Uh, en wat voor ons belangrijker is, we willen natuurlijk ook dat zij die verantwoordelijkheid gaan waarmaken. Uh, want niet alleen de politie is nu aan zet, maar ook het bestuur en ook de burgemeester. Ze wilden dit, ze hebben dit nu gekregen. Dus wij zullen ook hun aanspreken op hun rol in dat veiligheidsbeleid op lokaal niveau. Uh, en wij hopen dat het beter zal gaan uh, als de afgelopen periode. Dus voor grote gemeentes heel normaal om een veiligheidsplan op te stellen. Maar u zegt dat wordt nog een hele opgave voor alle andere gemeenten? Ja, wij hebben uit onderzoek uh, is gebleken dat niet, lang niet alle gemeenten zo'n integraal veiligheidsplan hebben. Dat is cruciaal. Dat is ook onderdeel van deze uh, wet. Uh, en wij willen dus ook dat het goed wordt ingevuld. Want daarmee wordt niet alleen de politie aangesproken op dat beleid... maar ook alle andere partijen, waaronder de gemeente zelf. Uh, maar driekwart van die gemeenten heeft of niet of een heel beperkt uh, plan op dit gebied. Nu is er nog een weg te gaan. De Eerste Kamer moet, uh, moet nog overtuigd worden van dit wetsvoorstel. En dan kan de minister pas echt beginnen met die reorganisatie. Wat gaat dat betekenen? Lopen we dan niet het risico dat de politie misschien 1, 2, 3 jaar vooral met zichzelf bezig is? Dat is niet de bedoeling. Maar hoe langer dit duurt, dit proces, hoe groter die kans wordt. Uh, daarom zijn wij blij met de snelheid van de Tweede Kamer en ook met de algemene stemmen. Uh, want wij zullen ook de Eerste Kamer vragen om diezelfde snelheid... Maar ook zorgvuldigheid te betrachten. Omdat hoe langer dat duurt, hoe langer het duurt voordat de politie de zaak op orde heeft. En dat, dat legt dus wel een beslag op de organisatie, zo'n reorganisatie. Natuurlijk, dat is ook een gegeven. Maar het is makkelijker als je het snel kunt doen. Als dat je een heel lang politiek traject hebt. Waardoor je en de bestaande organisatie in de lucht moet houden. Maar ook de plannen moet maken voor de nieuwe. Het is makkelijker en beter als je sneller door kunt naar het nieuwe. Want dan kun je ook afscheid nemen van het oude. Is het mogelijk om de politieorganisatie om te vormen tot een nationale politie... en tegelijkertijd de service en uh, uh, de criminaliteitscijfers ook zo laag te houden? Dat zal een enorme inspanning vergen. Uh, iedereen gaat daar wel zijn best voor doen, daar ben ik zeker van binnen de politie. Maar uh, wat ik al zei, de processen daaromheen moeten ook willen vlotten. En uh, in die zin heeft de politiek ook in hoge mate in eigen hand of dat uh, snel gaat lukken of niet. Processen daaromheen, gedoe, ruzies? Nou ja, als het Eerste Kamerdebat heel erg lang gaat duren... en er moet nog van alles veranderen, of het wordt uitgesteld... dan moet je twee organisaties eh, overeind houden. En dat is een enorme inspanning. Zeker gezien de extra taken die de politie heeft gekregen van dit kabinet. Dus eh, het moet wel redelijk blijven. En wij maken ons op dat punt wel zorgen over de werkdruk. Dus Voorzitter Gerrit van der Kamp van de politiebond ACP... en Michiel Breedveld sprak met de minister opstelte Is er trouwens nog niet. Volgend jaar zal de Eerste Kamer zich ook nog buigen... over het plan voor de nationale politie. Een Syrische filmmaker deed gisteren tijdens een festival in Amsterdam een opmerkelijke oproep. Edwin van der Sar moet zich het lot aantrekken van Abdel Basset Saroud. Saroud is de keeper van het Syrische Nationale Elftal onder 23. Maar op dit moment is hij vooral ook een van de voortrekkers van het verzet tegen het Syrische regime. Verslaggever Roel Pau sprak daarover met filmmaker Osama Mohammed... die een groot bewonderaar blijkt te zijn van van der Sar. Van der is a great goalkeeper. I like him very much. I like his way of goalkeeping en ik zijn psychology. Van film naar voetbal, dat lijkt een lange weg, maar eigenlijk valt het heel erg mee. Eerst iets over filmmaker Osama Mohammed zelf. In zijn film schetst hij een beeld van het alledaagse leven in Syrië. Op het festival Dancing on the Edge waar hij te gast is, laten ze een fragment zien waarin een jongen allemaal vogels opsluit in glazen flessen. Mohammed moest zich melden bij de censuurcommissie. Meneer de regisseur, die vogels, daarmee bedoelt u zeker burgers die gevangen zitten. Nee, zegt Mohammed, die vogels, dat zijn gewoon vogels. Hij kwam ermee weg, maar natuurlijk zijn zijn films oppositioneel zoals kunst dat volgens Mohammed per definitie is. Art is opposition. It's it's very deep against the authorities. It's the strength of art. Hij is zo trots op dat hij met zijn films aan de kant van het recht heeft gestaan. We were lucky that we made such film en uh, we kunnen zijn dat we op de kant van de justice. zijn. Uh, Uiteindelijk werd het voor Mohammed te gevaarlijk in Syrië. Hij woont nu in Parijs. Maar het woord ballingschap zal hij niet gebruiken. Ik wil that nu in now Net zo min als hij zichzelf als een slachtoffer wil zien. I am not. Wat hem nu overkomt is de consequentie van een keuze... die hij jaren geleden al heeft gemaakt. Ik heb gekozen. Het time een lange tijd against om tegen het regime te zijn. Dus ik moet niet behoorlijk zijn dat ik in danger ben. Vroeger was het erg lastig om films onder de aandacht van het grote publiek te brengen. Maar tegenwoordig staat alles op YouTube en Facebook. En vooral films van eigen Syrische bodem zijn volgens Mohammed belangrijk voor het levend houden van de revolutionaire geest. Maar als het Syrian, is, geeft het veel courage. Want ze voelen dat zijn citizen are uh, going ahead. Standing up the regime. En zo kom je dan bij die voetballer, Abdel Basset Saroud. Ook hij is op een of andere manier beïnvloed door die onderstroom van verzet die gevoed is door kunst, films, liedjes en andere tegendraadse krachten. Midden in de stad Homs gaat hij de massa demonstranten voor in een spreekkoor tegen de dictatuur. Zijn huis is inmiddels kort en klein geslagen door de troepen van president Assad. De beelden staan op internet. En nu ook zijn leven in gevaar is, roept Osama Mohammed de hulp in van Edwin van der Sar. Hij zegt het in alle ernst. When I was talking about, uh, about Van der Sar, I was serious. Please Mr. Edwin Van der Sar. Thousands and thousands and thousands of Syrians know you and love you. Alstublieft meneer Edwin Van der Sar. Duizenden en nog eens duizenden Syriërs houden van u. Dus zeg iets. Please supporting the young Syrian goalkeeper Abdelbast Saroud. He is in danger. Ze vertelden dat ze hem uur gaan. Een oproep dus aan uh, oud-goli Edwin van der Sarge. Een bijdrage was dit van uh, Roepa. Tien over half zeven u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Van verbazing naar verwachting. Met die leus presenteerde de Rabobank wielerploeg zich aan het publiek. Qua renners veranderde er deze winter niet veel. Sprinter Mark Renshaw is de enige die overkwam van een andere ploeg. Verslaggever Steven Dalenboud keek naar de presentatie... in het nieuwe Rabobank hoofdkantoor in Utrecht. Tom Lezer, Bouke Mollema en Dennis van Winden. En zo volgde er... Nog 24 profrenners en nog tientallen andere renners van de Rabo-vrouwenploeg, de Rabo-continentale ploeg en de rabo ploeg. Rabo-bestuurder van de bank dus, Bert Brugink, CFO is hij, vroeg aan de revaliderende Robert Geesink. Maar hoe gaat het met je? Uh, nee, ja, eigenlijk best goed. Op het moment, uh, zeker uh, op de fiets, gaat het eigenlijk heel erg goed. Uh, ik, uh, ik ben heel tevreden met hoe het verloopt en de, de artsen die mij uh, daarmee begeleiden ook. En ploegbaas Harold Knebel zei dat het bij de ploeg nu van verbazing naar verwachting zal moeten gaan. We mogen prestaties verwachten. Die druk moet er kunnen zijn. Nou ja, kijk, ik denk dat als je de resultaten ziet uh, van de, de jonge renners bij ons. Dan, dan merk ik aan de resultaten als ze we weer een progressie boeken. Dan zit iedereen, kan hij dat ook. Ik denk bijvoorbeeld aan het, het mooie sprintwerk van de Mollema. Dat wisten we van tevoren niet dat hij zo mooi zeg maar, teweeg kon stellen in, in de Vuelta. Nou ja, daar verbaast iedereen zich over. Maar het jaar erop is dat de verwachting. Want hij kan het dus. Ja. En ik denk dat nu de talenten de jonge jongens hebben laten zien dat ze, dat ze het aankunnen. Dat ze het wedstrijdniveau aankunnen. Professioneel niveau. Ze kunnen winnen. Nou, ze moeten het nu verder uitbouwen en dat is verwachting bij de buitenkant. Dus de, de, de pers, de, de wielervolgers, maar ook bij ons. Bert Brugink, een man met een bril en een heel serieus gezicht, handelde nog wat familiezaken af met Robert Gezink. Ja, mocht je aanstaande donderdagmiddag toch nog op je fiets zitten en je komt toevallig langs de Sinderense Weg, ten zuiden van Vastveldweg naar Sinderen, er is ergens een huis een beetje vlak voor de bocht voor dat café. Als je, nou, als je toevallig daar voorbij komt, rond een uur of vier... dan zou ik wel leuk vinden als je daar zou stoppen. Mijn oma was op die dag 101. Maar goed, dat dus heeft er helemaal niets met het programma van doen. Dat dus stond ook niet in de instructies uh, zoals... En Bram Tankings mond viel wagenwijd open... bij het horen van van verbazing naar verwachting. De, de, kun je dat herhalen? Van verbazing naar verwachting. zei Harold het in zijn speech. Um, ja, kijk, dat, dat zit natuurlijk in het feit dat bijvoorbeeld twee jonge jongens... Uh... Twee jonge jongens, Mollema en Kruiswijk, eigenlijk een beetje verbaasd hebben dit jaar. Hè? Met name in die hondes. En er zal nu de verwachting komen dat ze het ook echt heel goed gaan doen in die Tour. Ja. En, uh, dat, ja, dat is, ze hebben ook gezegd, goed, uh, we hebben hier een hele goede ploeg staan. We hebben niet veel veranderd binnen de ploeg. Er zijn weinig aankopen gedaan of weinig, uh, weinig renners weggegaan. Omdat Harold eigenlijk heel veel vertrouwen heeft in, uh, in onze selectie. Maar hij heeft wel gezegd, we moeten nu wel met z'n allen een stap hoger zetten om dat ook te bewijzen. Maar misschien, zeg jij, is het ook wel goed dat er wat meer verwacht wordt? Ook misschien vanuit Harald Knebel, vanuit de leiding van de ploeg? Nou ja, dat, ik, wat hij zo over aangeeft, van basis naar verwachting, is dus dat het ook inderdaad daadwerkelijk verwacht wordt. En uh, ja... ja. Wat is er? Nee, ja, nee ik, ik, ik raakte de hand bij het antwoord jouw vraag kwijt. Ah, iets met verbazing en verwachting? Ja, precies. Ja, Daar hebben we het tijd al over. Ja. ja, ja. Maar... Maar uh... ja, goed, wat, wat ik vroeg is dat uh, dat vanuit de ploegleiding nu dus blijkbaar meer verwacht wordt ook. Um, en of wat goed is voor, voor jullie? Ja... Ik... Ja, dat, dat, is, dat is dus eigenlijk weer afwachten hoe dat dit jaar loopt. Maar ik denk, denk dat het heel goed is. Er mag best wel, best wel, dat is ook wat er heel vaak vanuit de pers wordt, uh, wordt gezegd. En uh, in de media wordt genoemd, ook vanuit de mensen. Misschien wel er moet, er moet eens met de vuist op tafel geslagen worden. Nou, dat is een beetje wat ook misschien wel uh, een beetje bedoeld wordt. En uh, dat mag, mag best. Meer geld voor goede doelen. Ondanks de crisis geven we meer dan vorig jaar, hoort u zo meer over. Eerst naar. Kees Kwaks voor de verkeersinformatie. Kees, goedemorgen. Goedemorgen, Lara. Hoe op de weg? Uh, nou, een beetje normaal. Uh, 25 kilometer, dat is normaal voor de woensdagochtend. Uh, het merendeel is te vinden in de regio Rotterdam op weg naar Europoort. Daar op veel plaatsen langs breidend en stilstaand verkeer. De eerste aanrijding van de dag is te melden op de A6. en bloot richting Lelystad. Dus uh, knooppunt Ketelbrug en Lelystad-Noord, 2 kilometer. En voor de rest zie je nu langzaam een spits in, in ontwikkeling... Um, het regent en het, uh, het gaat hard waaien. Dus deze spits kan wel eens wat meer brengen dan mm. een normale woensdag. Normaal gesproken ben je wel klaar bij 150 kilometer. Dat gaat vandaag denk ik niet lukken. Ik denk dat we ruim over de 200 kilometer komen. Oké, okay, nou, handen aan het stuur. Kees kwaks. Dankjewel. Tot later. Tot later. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Heeft Mark Robin Visser allemaal geen last van? Die zal lang en breed in Heerlen, Mark Robin. Want vandaag wordt begonnen met de sloop van een deel van dat winkelcentrum... dat uh, aan het verzakken is. De bewoners uh, die in hotels zijn ondergebracht, die daarboven wonen... houden zij nou hun hart vast vandaag? Ja, ik denk het wel. Uh, Marcel, de bewoners zijn natuurlijk toch wel uh, heel erg bezorgd over hoe, uh, hoe allemaal, sowieso hoe het allemaal gegaan is. En hoe het nu allemaal verder zal gaan. Theo Ploeg is inmiddels wakker. Goedemorgen. Goedemorgen. Meneer Ploeg, u woont op de twaalfde verdieping. Hè? Dat is de ene na hoogste verdieping van die flat. Ja, klopt. Ja, ja. En u verblijft nu sinds, ik denk, vijf, een dag of vijf in, uh, in, het, in dit hotel hier. Hoe, hoe gaat het met u? Ja, het gaat naar omstandigheden wel redelijk. Uh, dat komt misschien ook omdat uh, we gisteren nog een keer terug zijn geweest in de flat om wat laatste spullen op te halen. Uh, dus ik heb onder twee dagen ben ik wel even thuis geweest. En ik denk dat dat wel een uh, goed moment is om uh, toch nog heel even te zien dat het er nog allemaal staat en dat alles nog zo is zoals het is. En uh, wat dat betreft denk ik dat, uh, ja, dat de grote ja, schok moet eigenlijk nog komen denk ik. Het moet toch heel raar zijn om een huis te hebben waar je niet in mag? Ja, dat is heel vreemd. Ja, ja, ja. Ik uh, denk, denk ook steeds van uh, iets kleins vergeten van oh, ik ga het even halen. En op zich is dat natuurlijk mogelijk. Uh, waar het niet dat uh, de gemeente daar toch een, uh, een heel duidelijke structuur voor uh, heeft bedacht. Uh, en dat kan dus niet. Uh, er zijn ook mensen geweest die uh, wilden hun hele huizen leeghalen met, hun, uh, met verhuisauto's. De gemeente heeft ook gezegd van ja, dat kan nu niet meer. Uh, dus dat is geen optie. Nou, vandaag is de dag, hè? de dag dat de sloop uh, gaat beginnen. Er wordt hier veel pers verwacht. Ik ben hier nu ook. Ik moet eerlijk zeggen dat ik me een heel klein beetje ramptoerist voel op dit moment. Hoe, hoe beleeft u dit? Ja, het, vooral in het begin uh, was, was er natuurlijk heel veel, uh, waar, waren er natuurlijk heel veel journalisten. Um, dat uh, was voor veel bewoners... Was dat, uh, Erg lastig. Ja, daarom hebben ze mij natuurlijk ook een beetje naar voren geschoven als woordvoerder. Omdat ik daar enigszins mee om kan gaan als journalist. Uh, Je ja, bent zelf journalist, u schrijft voor muziekbladen. Uh, ja, dat is natuurlijk iets heel anders dan nieuwsjournalistiek. Maar op de een of andere manier kan ik daar redelijk mee omgaan. En uh, tot nu toe is dat goed gelukt. Alhoewel ik wel moet zeggen dat de belasting heel groot is. En dat ik nu ook wel snak naar rust. En ik denk dat dit ook een van de laatste momenten is uh, voordat we weer terug kunnen, uh, de flat in. Uh, dat er ook echt uh, zo'n momenten zijn. Buiten wanneer het natuurlijk misgaat bij de sloop, maar daar ga ik niet vanuit. Ik ga daar nu zo naartoe, naar het winkelcentrum, straks naar zeven. Gaat u daar nou ook kijken of doet u dat liever niet? Nee, ik ben wel van plan om toch daar heen te gaan. Op ene, ik ben wel erg nieuwsgierig, uh, ook naar de grote apparatuur die ik zelf wel al gezien heb. En uh, Ik ben wel benieuwd uh, hoe ze dat stuk inderdaad uh, ja, weg gaan snijden. Hè? Want het is, een, uh, het is een klein deel van het winkelcentrum en ja, dat wordt dan weggeknipt. Nou, dat wil ik wel zien. Ik ga er ook naartoe, dan dus zien we elkaar daar straks bij winkelcentrum Het Loon in Heerlen. Tot straks. Mark Robin Visser is daar vanochtend en hij volgt de werkzaamheden rond de sloop. Tien minuten voor zeven is het, we luisteren naar het NOS Radio 1 Journaal. Tegenslag voor Ajax in de aanloop naar die belangrijke Champions League wedstrijd tegen Real Madrid. We hadden dat er vanochtend al even over. Ajax plaatst zich voor de achtste finale, zoals het Olympique Lyon achter zich houdt in deze groep. Maar tegen het al geplaatste Real Madrid kan verdediger Toby al de wereld niet meespelen. Hij raakte geblesseerd aan zijn hamstring tijdens een training. Trainer Frank de Broer zal dat probleem dus moeten gaan oplossen. We gaan niet met die man in ieder geval spelen, dus ik zal er eentje neer posteren. We hebben verschillende opties. Deli kan in het centrum spelen. Gregory kan in het centrum spelen. Vunnen heeft volgens mij wel eens in het centrum gespeeld. Dus we moeten dat even goed overwegen. Het is natuurlijk heel vers op dit moment nog. Als je de bericht in de Spaanse media mag geloven... dan, ja, dan speel je tegen Real Madrid B. Dus dat wordt een makkie. Nou, Real Madrid B die speelt uh, elke week een, uh, een competitiewedstrijd. Deze spelers die spelen bijna nooit de competitiewedstrijd, want die mogen niet in uh, Real Madrid B's spelen. Dus het zijn echte A-spelers. En als je de namen ook ziet, dan uh, zijn het volwaardige selectiespelers. Dus het is uh, zeker geen b tal hoewel ze natuurlijk niet met hun sterkste opstelling uh, dan zullen spelen. Ook uh, wat ik gehoord heb, uh, wie er dan allemaal thuis blijven natuurlijk. Maar dan nog is het een hele sterk, uh, sterk team. Is dat dan iets... Uh, ja, hoe vertaal je dat weer naar je eigen spelersgroep? Is dat een uh, extra prikkel? Uh, dat, het haalt misschien een beetje de glans van de wedstrijd... maar ja, voor jullie speelt dat natuurlijk niet. Nou, wij hebben maar één doel... en dat is uh, de volgende ronde van de Champions League uh, bereiken. Zij hebben... tussen is aandacht, dus, uh, met het tweede elftal... ook tegen zakenweb gespeeld. stonden binnen negen minuten... volgens mij met 3-0 voor. Dus dat betekent dat, het gewoon, uh, dat er heel veel kwaliteit zit uh, op de bank... Dus uh, wij moeten gewoon heel geconcentreerd zijn en dan heb ik uh, een heel positief gevoel over uh, daarover. Hoe ga je er tactisch in, gezien de belangen en gezien die andere wedstrijd? Ja, ik denk dat we toch ons eigen spelletje moeten spelen. Dat hebben we eigenlijk overal gedaan. En dat kan, de ene de zijde kan het in detail iets veranderen en dan met het druk zitten. Eigenlijk alleen het druk zitten, waar, waar ga je dat doen? op uh, welke uh, hoogte van het veld. Ga je dat al direct op de 16 van de tegenstander doen... of ga je dat uh, ja, iets meer naar de middenlijn uh, doen? Dus dat is het enige nuanceverschil wat, uh, wat er is. En het laatste, iets meer afwachten, zou het logischer zijn natuurlijk. Dat kan zomaar gebeuren, ja. Nou staat er nog een kort geding op het programma, Frank. Uh, uh, een leuke afleiding om daar misschien nog eventjes naartoe te gaan? Nee, maar zoals ik al vaak zeg... Wij als technische staf houden ons uh, zoveel mogelijk bezig met het eerste elftal. En zeker op deze dag, want gewoon een hele belangrijke dag is uh, voor Ajax. Nou, dat lijkt me heel verstandig. Frank de Boer zei tegen Martin Vriesema: In deze tijden van economische crisis hebben de goede doelenorganisaties... vorig jaar toch meer geld opgehaald dan in 2009.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 ...dat Nederlanders uh, gemiddeld per huishouden, maar ook wat betreft het aantal Nederlanders... ...vrijgevig blijven, ook in deze economische crisis. Uh -huh. Zo uh, blijkt Nederlanders, meer dan 75% van de Nederlanders geeft regelmatig aan een goed doel. Ja, en wat u vraagt, uh, wat is de reden? Nou ja, het blijkt uiteindelijk dat mensen heel loyaal blijven geven aan de goede doelen... ...die ze besloten hebben te steunen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 Ja, nee, goedemorgen. Het NOS Radio de Ochtendkranten. Het gaat slechter met de sociale netwerksite Hives, meldt het financiële dagblad. Prestaties van de Telegraafdochter stellen sinds de overname zwaar teleur. Uitgever heeft de winst- en omzetdoelen voor Hives in 2012 nu al afgeschreven, melden betrokkenen aan de krant. En bij Hives, eh, bij Hives lopen de bezoekersaantallen het hele jaar al terug. Ik heb onlangs ook mijn account opgezegd. In januari had zij nog 200 miljoen bezoekers, in oktober minder dan 150 miljoen. Ondanks alles blijft de directeur van de Telegraaf Media Groep nog eh, hoog inzetten op dat sociale netwerk. Dat nog steeds een van de meest bezochte websites is van Nederland. Een opvallende oproep dan in het Algemeen Dagblad. Een conducteur maakte tot drie keer hiertoe via de geluidsinstallatie van de trein zijn excuses voor de drukte. Hij voegde eraan toe dat de schuld voor de overvolle coupés lag bij de directie. Dames en heren, ik smeek u alle, schrijf een brief aan de directie van de NS, want zo kan het niet langer. Een collega zou om een extra treinstel hebben gevraagd, maar kreeg hij niet. Nou, volgens de NS is de conducteur niet per definitie zijn boekje te buiten gegaan. Een woordvoerder zegt in de krant dat de conducteurs veel handelingsvrijheid hebben. Deze oproep getuigt in ieder geval van grote betrokkenheid, al dus de NS. Het gaat helemaal niet zo slecht met het Nederlandse onderwijs. Na alle negatieve berichten over onderwijs nu is het een positieve noot. AD heeft de nieuwste cijfers van het CBS erop nageslagen. We worden hoger opgeleid. We gaan langer naar school, we hebben vaker een diploma en de meiden doen het net zo goed als de jongens. We mogen eigenlijk best trots zijn op onszelf, zegt onderwijsdeskundige Luiten van de Universiteit Twente. Ook zijn buitenlandse collega's verbazen zich over al het gemopper in Nederland. Luiters signaleert nog wel iets anders. VWO'ers blijven in internationaal opzicht een beetje achter. En daar hoor je juist niet heel veel over. Moet afgelopen zijn met de wantoestanden rond voetbalwedstrijden. Voor minister opstelte van Justitie. En veiligheid is de maat vol. Aanleiding van dus zijn betogende rellen in Utrecht vanaf afgelopen weekend. Opstelte wil die paar honderd hufters aanpakken, want hooligans irriteren hem al jaren. De minister wil meer samenwerking tussen politie, openbaar ministerie, KNVB, voetbalclubs en burgemeesters. Daarnaast gaat hij alle bestaande wetten nog eens bekijken en in, in die nodig aanscherpen. Opstelten willen offensief starten tegen de voetbalterreur. Op de Engelse manier. Volgens de Telegraaf laten radreizen in Engeland het wel uit hun hoofd, omdat er keiharde straffen zijn zoals lange stadionverboden en celstraf. Mogelijk een referendum voor het verplichten van condooms in de porno-industrie in de Verenigde Staten. De Amerikaanse organisatie tegen AIDS heeft daarvoor genoeg handtekeningen verzameld. Porn Valley in Los Angeles is fel tegen het verplichten van condooms. Want er zouden al genoeg regels zijn voor de pornoacteurs. Zo moeten ze 30 dagen voor het maken van een film negatief getest zijn op hiv. Condooms zijn al verplicht bij gay pornfilms. Maar erg effectief is dat niet. De afgelopen jaren is er al meer dan 125.000 euro aan boetes uitgeschreven. Omdat de acteurs zich er niet aan houden. Diverse porno-studios dreigen Los Angeles nu te verlaten. Als het gebruik van condooms wettelijk wordt voorgeschreven.